Middernacht, het is vrijdag 3 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het plan van 13 coffeeshops in Maastricht om zondag die te verkopen... aan buitenlanders krijgt navolging van andere Limburgse coffeeshops. Onder meer in Roermond, Sittard en Venray... openen shops zondag hun deuren voor drugstoeristen. Aanleiding voor het besluit is een uitspraak van de rechter. Die oordeelde vorige week dat burgemeester Hoes van Maastricht... een coffeeshop niet had mogen sluiten... Hoes sloot de zaak omdat hij toch wiet verkocht aan drugstoeristen. Volgens de rechter ging Hoes met zijn besluiten ver. Limburgse koffieshophouders voelen zich gesteund door de uitspraak. Volgens hen slaat de huidige aanpak die erop is gericht om drugstoeristen te weren de plank mis. De handel in wiet zou zijn verplaatst naar de straat. Zo'n 19.000 mensen hebben gisteren en vandaag rondgekeken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gisteren, de dag na de inhuldiging, waren het ruim 7.000 en vandaag bijna 12.000. Mensen bekeken de bloemen en de stoelen waarop koning Willem-Alexander... en koningin Maxima zaten. De entree was 5 euro. De kerk is nu weer dicht en wordt klaargemaakt voor de dode herdenking... zaterdag, waar de koning bij zal zijn. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Houston... zijn alle toestellen een tijdje aan de grond gehouden na een schietincident. Een man schoot in de lucht toen hij een van de terminals binnenkwam... Een beveiliger vuurde op de man die op hetzelfde moment ook zichzelf in het hoofd schoot. Onderzoek moet uitwijzen door welke kogel de man is gedood. Chelsea en Benfica spelen over twee weken de finale van de Europa League. Chelsea won thuis met 3-1 van Basel. De Engelsen hadden in Zwitserland ook al gewonnen. In Portugal versloeg Benfica het venerbadje van Dirk Kuyt, ook met 3-1. Kuyt maakte uit een strafschop het enige doelpunt voor de Turken. De finale van de Europa League is op 15 mei in Amsterdam.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 Vannacht met Mieke van der Wij. Goeienacht, hartelijk welkom in Casaluna. Het is dit jaar jaar. 150 jaar geleden werd hij geboren. Volgens sommigen de grootste schrijver die we gehad hebben in Nederland. Maar er zijn er ook die nog nooit van hem gehoord hebben. Wie leest Eline Veren nog? Of van oude mensen de dingen die voorbij gaan? De stille kracht misschien? Ik ga erover praten de komende twee uur met twee gasten. Maar voor het zover is, even nog iets heel anders. Aanstaande maandag praten wij in Casaluna... met de winnaar van de Libris Literatuurprijs. En Arno Grunberg is een van die genomineerden. Als die wint, krijgt hij eh, 65.000 euro, zoveel. Hij is... 50.000 50 euro, sorry. Hij is genomineerd met zijn boek De Man Zonder Ziekte. Dit boek gaat ook over angst. Of een heel reële angst, denk ik. Dat je vermoorzeld wordt door krachten die veel sterker zijn dan jij... namelijk de overheid, en dat je er niets aan kan doen. En die angst lijkt me zo reëel en zo uh, noodzakelijk en groot... dat ik bereid ben dat wel innerlijke noodzaak te noemen. Ik denk eigenlijk altijd dat je als schrijver niet over innerlijke noodzaak kunt spreken... omdat dat uit de tekst moet blijken. Op het moment dat je er zelf iets over gaat vertellen, dan wordt het toch al snel uh, vals... Ik, ik heb um, twee jaar geleden een stichting opgezet die onder andere uh, kinderen uh, wil leren schrijven. Niet om ze te uh, leren, om ze op te leiden tot schrijvers, maar om ze in staat te stellen zich beter uit te drukken. In de veronderstelling dat kinderen en ook volwassenen die macht hebben over uh, taal, meer macht hebben over hun leven. En ik geef het prijs geld aan die stichting. Ja, dat was uh, auteur Arnon Grunberg. Zometeen aan het eind van het tweede uur... leest hij een stuk voor uit zijn genomineerde boek... De Man Zonder Ziekte. En op onze Facebookpagina is een gefilmd portretje van hem te zien. Goed, Grunberg nog even... Hij kent Cooperus vast, maar nu gaan we het echt hebben over Cooperus. Persoonlijk vind ik het een geweldige auteur. Al kan ik ook niet echt meer door een berg van licht bijvoorbeeld heen komen. Ik heb het vandaag nog geprobeerd. Maar de boeken, de kleine zielen, kan ik ieder jaar wel een keer lezen. De komende twee uur gaan we het over Cooperus hebben met Koen Peppelenbos. Hij is niet alleen docent, maar ook beheerder van het literaire weblog Zoom. En bibliotheekdirecteur in Groningen, Doeken Science. Zij vatten het plan op om dit jaar alle boeken van Cooperus te lezen of te herlezen. Hartelijk welkom, heren. Ja, hoe ver zijn jullie? Ik heb hier een hele lijst voor mijn neus. Hoeveel zijn het er eigenlijk in totaal? Er zijn, uh, uh, het zijn 50 uh, delen en uh, we proberen elke week een deel te behandelen. Ja. En we zijn nu nog maar bij deel 17. Ja. Maar nou goed, jullie hebben dus een heel jaar de tijd. En het zijn 50 titels. On... Ja. En doen jullie allebei de helft? Koen? Ja, precies. Ja. We hebben het wel een beetje verdeeld. Minister Doek heeft alle boeken weggegeven die hij verschrikkelijk vond. Of waarvan hij dacht dat er wel een opvoedende taak voor mij in zat. En daar neem jij genoegen mee? Ja, ik ben altijd heel uh, gevolgend. Oké, okay. ja. maar wat betekent dat dan? Wie, wie heeft welke titel dan uh, gekregen? Uh, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld alle dichtbundels uh, gekregen. Ja. <laughs> en um, ik heb ook een paar van die historische romans. Ja, daar ben ik op de een of andere manier altijd omheen gelopen. Dus die heb ik niet, nooit gelezen. Zoals Iskander. Zoals Iskander en die verschrikkelijke. En, en berg, berg van, van licht. Ja, dus daar komen we misschien moet ik nog op, heen, op. ja. ja, ja. En, uh, en, en, en Doek heeft de fijne Haagse romans gekregen. Nee, nee, nee, nee. romans. Nee, nee, nee, nee, kon, kon die misleiden alle luisteraars nu al? Want hij ja. heeft de fijne romans. Oh. Die had ik namelijk alles gelezen. En ik heb mezelf uh, vreselijke boeken als Babel en uh, God en Goden toebedeeld. Oh. Uh, dus, en dat moet nu aan Babel bijvoorbeeld beginnen. En dat is een soort ja, mythologisch verhaal. waar in een hele marmeren stijl. waar eigenlijk helemaal niet doorheen te komen is. Dus, Um, je moet soms even de tanden op elkaar zetten. Zit er ook een zendingsdrang bij? Uh, ja, ook hoor, maar uh, in, in eerste instantie is omdat we het zelf gewoon heel erg leuk vinden om te doen. We, we hebben die, ja, ik ken is nog niet helemaal, dus niet alle hoeken en gaten van het oeuvre, uh, die ken ik. Maar uh, ik probeer wel er omheen te lezen en uh, uh, uh, ja, veel te weten van die tijd. En dan... Ja, dan heb je ook wel de neiging om dat ook weer door te geven... aan uh, de lezers van het webblog. Want jullie plaatsen recensies op dat, webblog, ja. dat weblog, dat Zoomweblog. Ja, en we doen een beetje alsof Louis Couperes dat nu uitbrengt... en dan uh, en gaan zo. we met, onze, met een frisse blik er tegenaan kijken. Maar de, ja, dat is meteen alweer mislukt, omdat we... Ja, eigenlijk ben ik zelf de mislukking daarin, omdat ik zelf ook al meteen... Ja, de historie erbij ging halen. Dus ook ja. al meteen gekeken hoe, hoe reageerde men toen in die tijd op koeperen. Dat zou eigenlijk niet moeten. Als je echt dat die verse blik wil neen. behouden, moet je dat niet doen. Ja, dat, ja, dat wacht daar met die, die, die eerste dichtbundels, dat was echt verschrikkelijk om doorheen te komen. Verschrikkelijk? Weet je, eigenlijk, nou, nou lijkt het net. Oh ja, de dat staat doen, dus, Babel was verschrikkelijk. Ik zei oh ja, ja. al dat ik een berg van licht dat ik er niet doorheen kon komen. Ja, je bent... En heb jij het over verschrikkelijk. <laughs> ik, met... uh, ik, ik dacht ik, dat we wilden uh, weer ja, ja, ja, dat Cooperis ja. nog zo goed was. Dat is, ja, ook, zo. is ook zo. Ik, ik, zo, heb, ja. ik heb net, uh, ik heb net uh, de, berg... Ach, de berg van licht. Nee? Ik heb net de stille kracht uh, ja. uh, voltooid. En ik, ik geloof dat het de vierde keer was dat ik het las. En ik, ik, ik vond het echt een perfect boek. Ik heb, ik heb echt uh, met verbijstering het gelezen. De spanning, de taal, het verhaal. Alles... Klopt. Kunnen we dan nu al aan het begin van deze uitzending constateren dat hij bepaalde meeste werken heeft geschreven die nog steeds geweldig zijn, maar ook een hoop eh, boeken die dat je denkt, ja, dit, dit, dit, dit, trekken we niet meer. Nou, Na 17, titels we kunnen zo, we dat al eigenlijk goedwillig? wel zeggen, ja dat, ja, dat er een deel is wat, ge, ja, wat, wat uh, om het maar even deftig te zeggen, de tijd, de tand des tijds heeft doorstaan, maar er zitten ook dingen bij waarvan je je niet niet kunt bedenken meer waarom hij het überhaupt heeft geschreven. Hoe zou het komen dat dat verschil zo groot is? Ik, daar ben ik eigenlijk nog niet achter. Uh, uh, Bas Heijnen die heeft, uh, heeft de theorie dat als couperus bijvoorbeeld... de, de Stille Kracht, of straks uh, in ons lijstje de, de mm -hmm. Boeken der Kleine Zielen... daar is hij zo diep gegaan, psychologisch... dat hij gewoon daarna behoefte had aan uh, een, een soort ja, so, so, so, so, uh, een sorbet van woorden... Een, een, een, een soort woordkunst, een woordbrei waarin hij zich helemaal laat gaan. En, en uh, nou, ik ben dus nu Babel komt na de Stille Kracht. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat, dat je denkt nou, een soort, soort ontspanning. Ja. Maar het is vreselijk. Uh, <laughs> Koen, <laughs> uh, jij zei, ik, uh, want jij geeft ook les, hè? Ja. Je geeft les aan een hogeschool? Ik geef aan Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Ja. Ja. En dat ook aan, aan, aan leerlingen die. Dus, uh, ja, studenten die leraar Nederlands ja. worden. En, uh, en hoe zit het daar? Nou, nou, dat, de, de meeste mensen die wij binnenkrijgen, die, die komen via de HAVO binnen. Ja. En het, ja, je merkt dat, uh, nou, omdat, omdat to, tegenwoordig op de lijsten, de eindlijsten... Zit, uh, voor de HAVO-leerlingen zit helemaal niks meer aan historische letterkunde. Dat is facultatief. En, en, en Couperus is gewoon een antieke schrijver. Uh, ja, die die kennen ze gewoon niet. En als je ze ermee in aanraking brengt... Uh, bijvoorbeeld, Ik laat altijd het verhaal De Binocle lezen. Dat is een soort klassiek, uh, klassiek Couperus-verhaal. Uh, leuk met bloed en ellende zit er ook nog in op het eind. Uh, en dan raakt men wel uh, geïntrigeerd door die schrijver... want het blijft nog steeds een prachtig verhaal. Mm -hmm. Ook na zoveel jaar blijft het gewoon een hartstikke goed verhaal. Maar men kent de schrijver niet. Dus oh. in die zin hebben we wel een stendingsdrang... om dat weer een beetje, uh, ja, deze schrijver weer een beetje onder de aandacht te krijgen. Uh, is hij in zijn eigen tijd wel heel populair geweest? Ja, ja, in, in ja. Het, es, Eline Veren was een daverend succes. Mm -hmm. Dat was zijn eerste grote roman... roman. En de boeken die, die, die hij daarna heeft geschreven, waaronder een aantal koningsromans, uh, uh, uh, Majesteit en, en wereldvrede, die werden ook enorm uh, gelezen. Ja, en die sprookjes ook. En die sprookjes, ja. Fidessa en Psyche, die zijn ook uh, heel veel uh, gelezen. En uh, toen met uh, uh, Langs Lijnen van Geleidelijkheid en de Stille Kracht, waarin een soort. Ja, denk ik toch een te, te grote seksualiteit zat. Toen was het opeens afgelopen. Dat vond men toch niet. Uh... Ja, die boeken hebben ook, die zijn veroordeeld ook echt uh, om hun, hun seksualiteit. En uh, ja, overspel en uh, de stille kracht. Ja, er komen een aantal dames in voor die geen enkele moraal lijken te hebben. En, ja. en dat, dat was kennelijk toch te veel van het goede. En sinds die tijd, want de boeken De kleine Zielen bijvoorbeeld, is tijdens zijn leven niet eens herdrukt. Nee. En hoe is het dan met, met, met de receptie verder gegaan? Want Coupeerdes is gestorven in 1923. Is dat volgens mij een, een opleving in de jaren zeventig? Ja, er is, uh, is, is, is in de uh, jaren dertig, toen uh, Duperron en Ter Braak... nog even die oude paarden ja, van ja. stal te halen... Die, die zagen voor het eerst wel dat hij gewoon een hele goede schrijver was. Ja. Maar dat heeft niet zo heel veel geholpen. En in de jaren 50 hebben ze verzameld werk uitgebracht... in twaalf in deeltjes bij, bij Van Oorschot. Uh, deed ook niet zoveel. En ja, uh, erg om te zeggen, maar sinds, sinds uh, uh, drie boeken van hem verfilmd uh, werden... als televisieserie, dus de, uh, uh, Stille Kracht, Kleine Zielen en Oude Mensen... Uh, is hij weer uh, in de belangstelling gekomen. Ja, dat was denk ik in de jaren 70. 70 ja. Vooral de stille kracht staat natuurlijk nog, toch nog ja. op het netvlies... van veel mensen. Ja. Pleun die touw die, doe ja. in de, ja, in die door Syrie ja. bespuwd wordt in de badkamer. In de badkamer. Ja. En, en die een relatie erop nahield met, uh, met, met Adi. Ja, met haar, nou, met, het ergste was eigenlijk... Met, ze, ze onderhield een relatie met de, haar stiefzoon... Ja. en met de beoogde verloofde van haar stiefdochter. Ja. Dus het ik, valse kon het eigenlijk Ja, niet. gespeeld door Willem Nijholt destijds? Ja. ja. Toch? Die, ja, die, die, die Adi? Ja. ja. Maar goed, het is... Dus nee, dat... hij speelde Theo. dat was de, Oh, ja. oké. Okay. Maar hij al... was, was, had toch ook een relatie met, met, met de, die persoon die Willem Nijholt ja, speelde? Zeker? Dat ik was, nou, oh, ja, zeker. Ja, oh, oh, dat, ja, ja, dat, ja. dat, dat was haar ja. stiefzoon. dat was haar stiefzoon. Maar dus toen gingen mensen dat weer lezen? Ja. Ja. Dat klopt. En, en, en uh, die, die series, als je er nu naar kijkt... dan zijn ze gewoon van ja, een soort bordkartonnen, uh, ja. uh, decors en zo. Maar de spanning, maar ook... en, en uh, die, drie, drie, die drie boeken, die hebben een feilloze een, een uh, uh, dialoog. Die, dat, er zijn later ook toneelstukken uh, op, mm -hmm. op die boeken gebaseerd. En je merkt gewoon dat, dat Couperes schreef zo'n levendige taal daar hoef je eigenlijk heel weinig aan te doen... En wat hij ook deed, en dat, nou ja, dan zijn we alweer bij zijn vakmanschap... maar hij, hij had een enorm hoog tempo in zijn boeken. Eline Veeren, dat is natuurlijk 140 of 130 jaar oud. Maar dat heeft een enorm hoog tempo. Dat is helemaal niet uh, dat je denkt, god, schieten we nou eens een keertje op. Ja. En dat, is heel, dat maakt hem zo bijzonder, tenminste ja. vind ik. Terwijl, terwijl misschien veel mensen boeken uit die tijd associëren met traagheid. Ja, een hele lange beschrijving, dat doet ja. hij ook af en toe wel. Maar hij... <tie> Je hebt bij de Eline Veer al meteen het gevoel dat hij snapt... dat je uh, stukjes uit een verhaal moet laten zien... en dat een lezer het zelf wel invult. Ja. En uh, later vergeet hij dat wel eens, maar dat hoge tempo dat is echt fantastisch. Ik begreep dat hij dat had afgekeken van Frans auteurs. Zola? Hij heeft heel erg naar Zola gekeken. Ja. En, en uh, in, in Eline Veer wordt Tolstoy ook al genoemd. Dus die heeft hij Anna inderdaad... Anna Karenina had hij gelezen. Ja, ja. ja dat dus... klopt. Ja. We hadden het over of hij in zijn tijd wel of niet gewaardeerd wordt. Hij werd. Hij was toch ook wel een omstreden figuur? Hè? Ja, zeker hij werd in gezien als een beetje een ge ge gekke ja, in, in het begin had je ja. hele verneinige en uh, gewoon, gewoon afkrakende persoonlijke recensies. Uh, vooral uit de, de hoek van de tachtigers. Uh, Willem Kloos en zo, die heeft dan echt met de grond gelijk gemaakt. Het is echt, uh, dat zou je tegenwoordig uh, als een soort persoonlijke aanval zien. Karaktermoord, uh, ja? Ja, zeker, ja. ja. Maar die, uh, nou als je dat leest, dan zou je niks meer durven schrijven uh, uh, eigenlijk. Want, maar het is ook wel een beetje terecht uh, achteraf. Maar, uh, het ging over de poëzie. Het gaat over die poëzie, hè? Want Zullen dat... we hem er eens even bij pakken, die poëzie? Ja, maar ik, ik, ik had net... Uh... we hebben nog geen regel van de man laten horen. Nee. Dat, gaat, dat komt goed, hoor, luisteraars. Ja. Maar we willen hem eerst een beetje schetsen. Ja dat... Ik heb een gedicht uit een later tijd. In het begin is het alleen maar orchideeën en azuren. dit. en De ene bloem naar de andere bloem komt voorbij. En al die klassieke motieven. Dat vond men vreselijk. Ik heb ooit een bloemlezing samengesteld... waarin een beetje de mannenerotiek centraal staat... samen met Corrie En die... Je vindt hier en die oude taal vind je erin terug, en tegelijkertijd ook een, een zekere zinnelijkheid die ja. bij hem continu hoort. Ja. Uh, het is een heel lastig gedicht om voor te lezen, dus ik weet niet of ik nou, mij doorheen. heb je dat dan uitgekozen? Of niet helemaal makkelijk. Nee, Oké, okay. nou, Thomas, Zo net is het, hè? Ja. ja. Bades de Lido. Op het rosse strand, blinkende naakt, bijna antiek in het wolk getemperd zon uitgloeien, stevig vleesroze of brons en bruiner stoeien de baders bij de ruisende Adria. Zij laten in het brandend zand zich kopers groeien, zij stuiven in het krijgetje elkaar dol na, tritonen, duikelen zij in het golf klassiek van vouw valt blank hun badewaar. Lichtbrons, gespierd of blanker, roos en room, leven top in straffer lichtstatuen leden der Venetiaanse knapen als in het verleden. In zoveel lucht en licht is het nauw een droom. Latijns en werkelijk scheen dit uur van het heden, zo ginds een boot niet uitliet pluim van stoom ja ja, ja, ja. Ik, ik vrees dat de, de luisteraars niet allemaal... Uh... Nee, nee, ze, ze, zijn weg, ze allemaal. wisten dat alleen. Nee, maar goed, dit is mij... toch wel heel gewrocht. Hè? Dit is dit, heel dit gevrocht, vinden wij gewrocht, ja, Dit is heel gewrocht, ja. ja. Terwijl, terwijl ik aan de andere kant... Ja, je, je vindt het heel vaak... Tenminste, dat had ik bij het samenstellen van die bloemlezing... als een beetje verborgen homoseksualiteit. Verborgen? Want, nou ja. Ik vind dit niet echt verborgen, maar ja, misschien als je het weet. Hè? Als je met die bril kijkt, ja. dan, dan, dan zie je altijd dat auteurs uit die tijd... Die niet uit de kast kwamen... Ja. als hij die, uh, ja. het anachronisme erbij pakt. Dan, dan, dan gaat het altijd over zwemmers... of over uh, uh, uh, mannen die worstelen. Ja. Uh, de, nou, er zijn allemaal zwem, zwemgedichten en worstelgedichten komen erin voor. En ja, dat is in die ja. tijd echt typerend. Dermouw ook, later. Dat, dat was dan de manier om die mannen... Om, om, om het mooie mannenlichaam te beschrijven. Ja, ja. want, uh, goed, het gaat er nu over... De, kijk, dat de kopie, is homoseksueel was, dat wordt toch wel algemeen aangenomen? Ja. Al, wel die dat nooit echt, volgens mij, gezegd het, heeft zelfs. Nou, het staat... Nergens uh, zo van... Uh, ik ben homoseksueel, maar het is, het is zo duidelijk. Het ligt er zo met... Ja. ja, je kunt er eigenlijk niet onderuit. Maar toch zijn er ook wel couperus-vorsers... Uh, die zeggen van, nou ja, zo, zolang we geen bewijs hebben, is het niet zo. Ja. Ja. Ja. En dat, dat, uh, dat is natuurlijk puur wetenschappelijk waarschijnlijk wel heel uh, goed vol te houden. Maar als je... Um, ja, als je, als je, nou, in ieder geval zijn zijn boeken, uh, vind ik, uh, zijn goede boeken zijn heel zinnelijk. Ja. Uh, de, de, de, de, de aantrekkingskracht tussen mensen uh, en of dat nou mannen of mannen en vrouwen zijn, daar schrijft hij gewoon heel invoelend over. Dus dat, dat, dat, dat, dat, dat heeft hij zich goed uh, gerealiseerd hoe dat was. Maar je merkt toch wel dat hij, dat hij vrouwen veel uh, stereotyper beschrijft dan, dan, dan mannen. Terwijl dus... zijn eerste roman natuurlijk over een vrouw ging, over Eline Veer. Ja, dat klopt. Maar, maar um, ja, als je dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Noodlot komt daarna, maar in Eline ja. Veer zit ook haar neef, uh, Vincent. Ja. En uh, ja, dat, die, die wordt eigenlijk veel genuanceerder en boeiender beschreven dan Eline Veer. Ja. Het is eigenlijk een beetje een hysterische uh, krullenkop, maar... zullen we maar zeggen. <laughs> maar Leonie uit stille kracht, dat is toch ook wel een... Mooi vrouwenportret. Ja, heel toch? mooi vrouwenportret. Ja. En, nou, en, en, en, en metamorfose bijvoorbeeld. Dat gaat over... Uh, dat, dat, dat volgt eigenlijk zijn, zijn, zijn autobiografie. Ja. En, en daar merk je dat hij, dat hij toch al heel erg boeiend... over de vrouwen in, in zijn leven uh, kan schrijven. Ja. Maar, maar goed, het, weet je, het, het rare is natuurlijk... je weet het, dus je bent er ook alert op. Ja. Ik, ik weet niet hoe, hoe de... Maar werd er in zijn tijd er ook zo te, tegen aangekeken. Hij werd toch ook een beetje gezien als een vat... die met een roze smoking. Ja, Hij ja. is ontzettend. Hij is echt... Uh, uh, er werd ook wel gezinspeeld in recensies zelfs. Ja. Dus uh, tegen natuurlijke boeken en zo. Ja. Ja. En hij werd al, altijd... Er is een, een spotprint waarbij hij met zijn spiegel zit te kijken. Ja. Echt, uh, echt heel erg... Uh, en, en um, hij ging in, to, toen hij in de Eerste Wereldoorlog terug was in Nederland... ging hij voorlezen. Hij kwam uit Indië, hè? Toen? Nee, ja. uit Italië. Italië, toen, Italië ik, ja, hij okay. was vanwege de Eerste Wereldoorlog oh. uit Italië terug ja. naar Nederland. Toen ging hij voorlezen. En dan, dan trad hij op. Dat was vooral om, om geld te verdienen. Ja. Maar dan maakte hij een enorme show van. En, en dan zag hij er heel uh, picobello uit in een, in een jacket en met grote aaronskelken uh, uh, erbij, ik geloof dat je dat niet zo mocht noemen... van hem, Lely's. Mm -hmm. En uh, ja, dan las hij die meest onleesbare boeken voor... en die mensen kwamen natuurlijk niet voor dat verhaal... maar om naar hem te kijken. En hij had een, een, een, een, een wat ze noemden, een falset stem. Is een beetje een, een hoge een, stem. Een beetje um, je, Mark-Maria Huibrechts? Ja. Uh, Jij zegt het. <laughs> ik weet het niet. En, en het zo, is een zo heel een ik... stem. Is er is wel een opname van hem. Dat die, Een filmpje is er wel. Heel ja, kort een paar Ja, maar dat, springt, dat hoor je zijn stem nee, helaas niet. Okay, maar nee. in ieder geval. Dan de reacties op dat soort uh, uh, uh, optredens zijn heel erg lacherig. En, en, en inderdaad een beetje bespottelijk. Mensen maken hem belachelijk. Ja, en, en, zijn naam, en, en uh, dat is ook wel een van mijn drijfveren om nu dat hele oeuvre te herlezen. Is dat ik toch. Uh, uh, terug wil naar die boeken. En, en een beetje los wil komen van die figuur. Omdat dat... Dat staat het wel wat in de weg, heb ik het idee. Je denkt ook dat... Uh, de appreciatie... Uh, of de afkeuring van zijn persoon... Het, de waardering van zijn literaire werk... Ja. misschien in de weg gestaan heeft. Nou, het, het, het, het is... Uh, uh, het, het is denk ik zo dat... Ze, heel veel critici hebben hem op een gegeven moment... niet meer serieus genomen. Omdat hij... Uh, het, het, het rare is tegenwoordig ben je pas een goede schrijver als je heel veel op televisie komt. Maar uh, mensen hebben het feit dat hij eerst uh, Vuilletons ging schrijven... en later die tournees heel erg opgevat als... hij is geen serieuze schrijver, hm. die critici. Dus dat ja, we moeten eigenlijk terug naar, de, naar die boeken. We moeten terug naar de boeken. En nou goed, Koen heeft net een, een, een gedicht voorgelezen... want hij is ooit begonnen natuurlijk als, als dichter, hè? Ja. Toch? En... Uh, ik weet niet waar dit gedicht van komt. Jij zei dit was ietsje later. Ja, dit kwam uit 1904, zei hij, of niet? Ja. Oké, okay, dus iets later. Hij is begonnen met een, een Lent van dwaarzen. Ja. Goed, orchideeën. Ik heb het hier even de, namelijk de lijst voor me. Eline Veren. Wie heeft Eline gedaan? Jij hebt Eline Veren ja, heb gedaan. Uh, ja. Hoe vond je dat weer bij je lezing? Ja, fantastisch. fantastisch. Alleen uh, te lang. <laughs> te lang. Ja, er zat te veel... Uh, en je uh, zei net dat het zo vaart had. Ja, dat was ook zo. Maar er zaten te veel bijfiguren bij. bij. Hij, had, hij kon gewoon niet laten om allerlei uh, leuke dingetjes... Van, van, van, van, van mensen uit Den Haag erin te voegen. Die leiden een beetje... En een redacteur zou nu gezegd hebben, haal dat eruit. Ja, oké. Okay. En een Noodlot, Koen, dat heb jij gedaan. Ja. Hoe vond je dat nu? Dat is een prachtig boek. Ja, ja dat vond ik twintig jaar geleden. Toen had ik het voor het eerst gelezen, vond ik het al, een prachtig boek. En toen dacht ik, toen dacht ik van, oh, wat een moderne schrijver is dat. Ja. En dat blijft helemaal uh, overeind staan. Waar gaat nou het lot over? Is een, een, een, een vriendschap, uh, dat is eigenlijk de, de belangrijkste... De, ja, er komt een wat arme uh, man uh, bij, een wat uh, rijkere man in Londen. Um, en dat is, wordt een hechte vriendschap. Er gaan ook met allerlei parties af en zo. Het is een beetje de, de, de betere kringen waarin ze verkeren. Ja. Uh, tot het moment dat er een vrouw bij komt... die met de rijkere uh, man <lacht> verder uh, gaat. En, en dan gaat het mis. Want mm. dan merk je dat het niet alleen maar vriendschap is... maar misschien iets meer dan dat. Mm. En uh, ja daar zit ook al meteen iets heel duisters in. Want die, die, die arme jongen die, die gaat af en toe een paar dagen weg... zonder dat er duidelijk is waar hij naartoe gaat. En daar wil hij ook niet over vertellen. Maar dan gaat hij een duistere kroegen in of zo... Uh, uh. En je denkt meteen al, oh, wat is hier aan de hand? Ja. Dus, uh, ja. maar, maar dat en, was dus een, een, een, een plezierige verrassing, begrijp ik. Ja, toen. Ja. En, en het blijft bij herlezing blijft gewoon een goed boek. Het ja. boek Ho, werd door, door Oscar Wilde heel erg bewonderd. Oh, ja? Het, ja, het is heel snel in het, in het uh, Engels vertaald. Dan heet het uh, Footsteps of Fate. Oh. En uh, uh, Oscar Wilde heeft de couperus ook een fanbrief geschreven daarover. Oké. Okay. Goed, en dan zijn er nog mensen die twijfelen. Goed, uh, we gaan even muziek. Ja, dat hoort er ook altijd bij. We gaan zo meteen verder met, uh, met de, de titels, de titels bespreken die, die jullie tot nu toe gelezen hebben. Maar uh, ik begreep, Koen, dat jij uh, een, een muziekje had meegenomen ja, uit het maar, Hoge Noorden. Maar dan is het nog leuker als ik eerst nog een ander gedicht lees. Straks. Nou, doe dat dan maar. Ja. En wat, wat, is, wat ja. is dat dan voor gedicht? Dat, dat, dat heb ik zelf oh, geschreven. dat heb je zelf geschreven? Ja, ik schrijf ook wel eens een <laughs> gedicht. Ik, ik had Jij dacht, keer... de, de, de, de, drie is te veel voor Couperus. Dan moet ja, je zelf ook ge... nog wat literair werk nee, bij. Nee, maar uh... over Couperus. Oh, dus, uh, nee, dat mag het niet. En, en het sluit wel aan bij waar we het net over hadden. Want namelijk dat uh, Couperus, uh, die trad op. Maar hij is ook een keer in Groningen uh, geweest om uh, op te treden. Zo in de harmonie. En uh, hij wilde eigenlijk met de meikermis komen, want dat vond hij leuk. Want dan kon hij met de studenten uh, leuk uh, uh, ja, in de draaimolen of zo. Weet, dat, dat leek hem heel erg leuk. De maar dat, Of de botsauties, dat weet ik niet. Maar daar, uh, dat ging niet door. En toen uh, is hij later een keer gekomen. En, en hebben ze eerst een heel dagje gehad dat ze met hem uit rijen gingen. En hem, uh, met paard en wagen naar het zuid meer En, en kreeg ondertussen kreeg je pepermuntjes, zodat zijn stem niet te veel zou... Uh, Verruineren die dag. Mm -hmm. en, en het aardige is, dat staat bij Bastet in zijn biografie... ook dat hij daar nou, volgens mij meteen verliefd werd... op een van die studenten die ze rondleiden. Uh, uh, Jaap was dat. So, oh, meteen als ja, zo'n knaap die hij ontzettend aantrekkelijk vond. Maar het, hij had het zo naar zijn zin dat hij dacht van... ik ga het publiek in plaats van mijn normale uh, uh, stem... ook nog eens een keer in het Gronings toespreken. Dus hij heeft daar een tijdje uh, een deel uit zo'n heel geaffecteerd boek... heeft hij voorgedragen met uh, ja, wat een wat, wat hagenaar denkt dat Gronings is. Dus het is alle ees inslikken. Dus uh, slikken en doen, ja. nou, zo, op zo'n manier. Ja. En dat had een enorm succes. <laughs> nou, de, de, uh, daarover gaat het gedicht. Louis Couperus spreekt Gronings. Vriend Jaap voerde mij pepermuntjes tijdens de rijtoer naar Paterswolde... opdat mijn Hollands hoge stem die avond met affectatie... ritmisch huppelende dactyli zou zingen. Ja, de Boerse Noordelingen, inboorlingen met begrenste spreekstemmen... staan versteld van klankbevleugde woordenreeksen... In hare drom, hare visioen, laten zien en doen smachten. O, vriend Jaap, dank voor de witte rozen. Dat ik nog eens in je tent kom overzomeren, te terschelling... om de omelet te proeven, die je zo goed weet te bereiden. Mooi. En nu dan de muziek? Nu de muziek die hoort daarbij? Die hoort, nou, het, het is van Jan Glas en die zingt in het, prachtig in het Gronings. Dus ik uh, dacht, die neem ik mee. Bij mij zo volk, zo ik zo veel, zo verschrikkelijk verlaafd, dat kind geluk aan. moest Het is al zo vol bezit, want ook dat ga je altijd halen, Rabbi. Ik ben altijd zo mooi Dat gaat bij mij zo gaat. Zo volk, zo veel, Zo verschrikkelijk verliefd, Dat kind geluk mij aan Al zo Want ook dat gaat altijd Hal Ik ben Ik ben maar zo Groningse Jazz zeer geïnspireerd door Chet Baker ja, nou, dat, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat vond ik zelf ook. Want Jan heeft zo'n stem, ja, niet een gescholde stem... maar wel zo'n stem die zo heel breekbaar overal tussendoor glijdt. Ja. Dat vind ik prachtig, ja. Ik ben altijd zomaar verliefd ik ben altijd zomaar verliefd. Dat ja. zou een beetje op couperus kunnen slaan. Volgens mij ja. was die ook licht ontvlambaar. Ja, nou, <lacht> ik, ik, ik, ik had... Ik had allemaal muziekjes uit, uitgekozen die een beetje, een beetje gay-achtig waren... en waarin je in de liedjes soms niet hoorde... Uh, of het voor een man of voor een vrouw was. Ah. En uh, om een beetje te spelen met Couperus die daar ook ja, mee aan het spelen is in zijn boeken. Ja, ja. Want voor mensen die later zijn ingeschakeld... Uh, bij mij uh, te gast zijn Doeke Seys en Koen Peppelenbos. En uh, ik praat met hen over Louis Couperes. Want het is het Louis Couperes jaar. 150 jaar geleden werd hij geboren. En sommige boeken zijn we het eigenlijk wel over eens. Die zijn nog steeds fantastisch. En er zijn ook boeken bij waarvan je denkt... ja, dit is toch eigenlijk echt niet meer te lezen. En uh, Koen en uh, Doeken hebben zich namelijk tot taak gesteld... om in dit jaar het hele oeuvre van Koeperis uh, door te werken. En daar zijn ze natuurlijk al een, een eindje mee, uh, mee opgeschoten. We hebben het al even gehad over Eline Veren. Doeken zei, het is goed, maar... Uh, dus, uh, er had ook iets uitgeschrapt kunnen worden. Het is misschien wel heel veel. Noodlot heeft Koen net over verteld. Daarna lees ik, want ik heb hier die lijst voor me. Extase, een boek van gelukdoeken. Dat heb jij gelezen? Dat heb ik gelezen. En dat is een heel bizar boek. Het is, heel, uh, dat is heel, heel, heel, heel vakkundig geschreven. Het gaat over een, uh, eigenlijk een geslachtsloze uh, affaire tussen een, een hele. S, s, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een hele boeiende man en een, en een wat treurende vrouw en die besluiten op een gegeven moment ook alleen geestelijk van elkaar te houden. Nou ja, luister, maar dat, dat, dan moet je toch meteen denken aan het huwelijk... dat Cooperis met ja, tuurlijk, zijn ja, eigen nichtje heeft ja. gesloten. Wat ook, tenminste, ja, nou ja, dat, dat, dat wordt aangenomen dat het niet geconsumeerd wordt. Nee, dat, dat, uh, zoals Reven zei, uh, dat uh, Cooperis is als maagd de crematieoven ingegaan. <laughs> En, uh, dat weten we natuurlijk niet. Nee, nee. Dat, is, dat is het interessante. Want, want, is hij gecremeerd trouwens? Ja. Oh, dat ja. was wel bijzonder voor die tijd. Ja, zeker. Kunnen ja. we hier ook nog heel veel over vertellen? Oh ja, nou, misschien zometeen. meteen. Ja, er is zoveel, ja. Het was heeft, een over. Ja. heeft ook uitgezocht hoeveel olie daarvoor nodig oh, ja? was. Ja, ik weet het ah, niet ah, uit mijn hoofd, maar uh, dat heeft hij wel uitgezocht. Uh -huh. Maar uh, uh, dat is een... Ja, je, je ziet gewoon dat hij... Uh, uh, hij... hij, hij, hij hij zoekt heel erg naar hoe hij dat boek moet schrijven. En ja, dat, dat hele extatische. En dan, dan zien ze voortdurend licht met, uh, met hoofdletters. Uh, ik, ik vond het echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ja. Ja, wat een. <laughs> <laughs> oh jeetje, zeg. Hoe kunnen we dit. Nog maar, ziel, maar, zieltjes ik... winnen voor couperen. Dus ja, als we ja, steeds maar, zeggen dat... dat het verschrikkelijk is. Maar, maar na Eline Veer en het loodlot... snap je niet dat hij zo'n boek heeft geschreven. Maar okay. goed, hij heeft gewoon van alles geprobeerd. En dat is wel heel bijzonder van hem. Is dat hij... Uh, uh, heeft zeg maar drie psychologische romans geschreven. En dan begint hij opeens aan een soort... Uh, ja, een, een koningsroman, wat, wat helemaal niet... Majesteit bedoel je? Majesteit en wereldvreemden. vrede en, en hoge troeven. Dat spelen in denkbeeldige koninkrijken, met allemaal uh, uh, koninklijke rituelen en anarchisten. En uh, ja, dat kan je niet heel erg serieus nemen, maar je ziet wel dat hij gewoon heel goed kan schrijven. Ja. En, en uh, uh, zich helemaal in die wereld verplaatst. Nou, dan is hij dan op een gegeven moment klaar. En dan schrijft hij opeens metamorfose, wat echt over zichzelf gaat, over hemzelf ja, gaat. Ja, dat maar, heb ik hier ook voor me. En Dat stemmen. heeft Koen uh, weer gelezen. Oh, Koen? Dat, dat, dat is een, een portret van hemzelf. Ja, het gaat over ik, Hugo Alva. Ja, maar het aardige is dat Alva, je ja. eigenlijk alle boeken... die hij tot dan toe heeft geschreven... die komen er in een andere naam in aan de orde... En dat hij heel erg bezig is met het zoeken van... ja waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? en nou, ja, Welke kant moet ik nu op met mijn schrijverschap? En hij kondigt in dit boek eigenlijk de, zijn volgende romans al aan. En dus aan de ene kant die sprookjes... Want het gaat over een schrijver namelijk. Het gaat over ja. een schrijver, ja. Het gaat ook over een schrijver die uh, uh, eindelijk aan de vrouw uh, raakt. Maar dat is dan ook nog op een hele ingewikkelde manier. Daar kun je ook van alles uh, over zijn persoonlijk leven uithalen. Dus hij heeft het ook zelf aan uh, zijn uitgever destijds... dat was al Veen, geschreven. Ja, dit is eigenlijk een soort van autobiografisch boek. Dus zo, zo kun je dit boek ook wel heel duidelijk lezen. Maar, maar hij schrijft er ook in dat hij uh, ja, boeken gaat schrijven... over gewone mensen. Uh, dus uh, daar kondigde hij volgens mij ook al... Uh, nou ja, de kleine zielen in aan en misschien ook al... Uh, de Stille Kracht. En de, dat soort psychologische romans. En dat hij dus. Uh, ja, het over, op een andere boek moet gaan. Uh, gooien. Op, gooien. Ja, ja, hij loopt in vast. Hè? Hier, na dit, dit boek komen de twee sprookjes. Dat zijn echte kunstsprookjes. Ja. En. en uh, Psyche en Fidesz. Uh, en uh, Fidesz. Maar hij, ja. ik bedoel, hij is dan nog geen veertig. En dan uh, lijkt het wel alsof hij uh, heel erg op zoek is naar wat hij zal schrijven. En dan. Uh, en ja, dan, dan komt hij opeens met Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Dat begint het. Dat heb jij gelezen, ja. Koen. Hoe vond je dat bij herlezing? Dat, uh... dat gaat over een, een vrouw ja, die, die gescheiden is. Hè? Die, die, ja. die, die haar gewelddadige man uh, ontvlucht ja, ook... is. Die gaat in Rome wonen, ja. waar ze een hele leuke relatie krijgt met een beeldhouwer. Ja. Maar, er gebeurt nog een hele hoop meer in ja, het boek, ja, ja. maar het komt erop neer dat ze uiteindelijk aan het eind toch weer bij die man terugkeert, terwijl je denkt... Ja, doe dat toch niet? Doe dat ja. toch niet? Ja. Dus je zit als moderne lezer, en zo heb ik het in eerste instantie gelezen... en dacht van, god, hoe kun je nou zo stom zijn om dat ja. weer te gaan doen? En ik had... Um, nou, ik, ik vond het juist leuk, want ze gaat een pamflet tegen het huwelijk schrijven... terwijl ze in Rome Vrouwen daar in de kamer zit. Ja. Ze gaat ook apart van andere mensen uh, uh, wonen... En dan wordt ze min of meer, ook omdat uit geldgebrek... wordt ze toch gedwongen om weer terug te gaan naar haar, haar eigen man. Nou, ik weet niet of dat, is dat geldgebrek Ja, op, op een gegeven moment dan moet ze, uh, ze, ze... Ze kan niet meer voor zichzelf zorgen. En, uh, die schilder heeft ook geen geld meer. Dus, uh, uh, die beeldhouwer, die, ja. Uh, uh, die, die duco. Duco. Ja. Duco bedoel je. Ja, ja, ja, ja precies. En dan... Gaat ze terug. Die ja, ik heb altijd toch iets... of niet? Ja, nee, dus het is een beeldhouwer volgens mij. Het is maar. een beeld. Ja, de... maar ik nou, heb ja, altijd het, het gevoel gehad. Zij, zij was een beetje vaag in van alles. En hij ook. Ja. En die man, die had iets, die, haar ex-man, die had iets heel krachtigs. Ik, ik heb het altijd ja, gelezen van, van dat ze uiteindelijk toch dacht: van, Nou, ik heb iets stevigers nodig. dan al die subtiliteiten van die, van die Duco. Nou ja, er staat ook dat. dat, dat, dat uh, ja, lijkt haast de kracht van het bloed. Hè, degene die je voor het eerst ontmaagd heeft. Alsof dat nog uh, voor eeuwig de man moet blijven... aan wie je altijd uh, vast blijft zitten. Z zoiets staat er ook mm. in. Terwijl, uh, nou, als je... Uh, Elspeth Etty heeft daar een studie over geschreven. Dat, uh, en, en daarin blijkt dat het, het... Want het is ook een gewelddadige man die haar sloeg en uh, intimideerde. Ja, Dat het een soort van uh, traumatische stress is, waardoor ze uh, teruggaat ja. uh, en, en eigenlijk niet kan ontkomen aan zijn uh, wil. Ja, ze zegt: Elsbeth, uh, die, die heeft onlangs in, in zo'n laatste dus Het Bloed van de barones. Uh, precies, ja. heeft zij gezegd: van ja, eigenlijk was zij gewoon een, een slachtoffer van. Uh, yeah. Van, van, van geweld. En, en zo gedraagt ja. ze zich ook. Want ja. dat, dat komt vaker voor dat slachtoffers toch weer teruggaan. Ja. Ik heb het hier toevallig bij me. En het, ik lees hier in de laatste bladzijde. En zij kroop in het grote bed. He, en dan, uiteindelijk heeft hij haar dus, dus teruggesommeerd. En wachtte hem af. Sidderend. Ja. Ja, er was geen gedachte in haar. Er was in haar geen smart en geen herinnering. Er was alleen in haar...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 Voor zich dromend zag zij figuurtjes van kinderen. Want als zij zijn vrouw zou zijn in waarheid en echtheid... wilde ze niet alleen wezen zijn minneris, maar ook de vrouw die hem zijn kinderen gaf. Dus de, dat daar dat, dat, dat, dat, dat zitterend in bed ligt, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Ja, werd ook als een soort erotische zittering gelezen. En dan, ja. dan lijkt het uh, als, maar alsof is, er blij mee is. En Elzabeth Elz, Hetti heeft gezegd dat is gewoon zitterend van angst. Van angst, ja, ja. Het is alleen maar angst wat ze beschrijft. Ja. Ja, of wat hij beschrijft. Ja. Maar goed, dus dat, dat, dat, maar, dan maar, je, zo daardoor... zie je maar weer dat je dus... Op, ja. ja, maar daardoor, want zij gebruikt een studie uit, nou wat is het, 1980 of zo, over, over die uh, uh, traumatische stress, uh, syndroom, mm -hmm. om dat te plakken op uh, couperus. Dus dan blijkt dat hij, na nou, 100 jaar nadat hij het geschreven heeft, blijkt het ongeveer uh, uit te komen met uh, de, uh, de theorie die er tegenwoordig bestaan over dit soort zaken. En dat heeft hij toch mooi aangevoeld. Ja, want wat hem. zegt dat over hem? dat hij een tijd ver vooruit was in dit soort zaken. En, dat hij dus, en ik denk ook dat hij psychologisch heel goed kon verdiepen... in uh, vrouwen die dit hadden meegemaakt. En hij had er ook over gelezen, uh, in zijn tijd verschenen ook boeken... over dit soort uh, gewelddadigheden bij vrouwen die... Uh, door een man op de een of andere manier uh, werd geslagen of getreiterd. En, uh, der, en de, dat waren ook mensen uit zijn kennissenkring, dus die kende hij ook. Nou, in de boeken der kleine zielen komt ook een vrouw ja, voor... die ja. haar man ontvlucht omdat ze wordt, ja. uh, wordt, wordt geslagen. Hè? Ja. Nou, dat, dat, dat haalt Elsbeth Etty ook ja. aan, hoor. daar ja. heb ik het ook uit. Maar dat is toch fantastisch, dat je dus door zo'n zo studie... dan toch weer op een hele andere manier naar het werk kan kijken. Naar het boek kijken. kunt kijken, Ja, ja. ja. Nee, ik, ik was er ook heel blij mee, want in eerste instantie dacht van wat een na-boek eigenlijk, ja. door het einde. En dan zei die dacht, oh nee, het is, het is een heel goed boek. Ja. Over kijk, het is Stille Kracht. Nou, het Babel hebben we dan nog? Ja, Stille Kracht. Mag ik nog even verder over het ja. visioneren, want Stille Kracht, dat, ja. dat, maar, daar, maar, daar wordt eigenlijk. Even kort, al... want we, we zijn. Ja, er ja, bijna ik zal het heel kort, maar het visioneren, wat hij daarin beschrijft, is dat. Uh, eigenlijk heel goed laat zien dat, dat de Nederlanders daar op den duur weg zullen gaan. Indië. En, Indië. Ja, ja, ja. en dat, ja, dat vinden wij nu heel normaal, maar dat was in 1900 natuurlijk absoluut niet nee. aan de orde dat we daar ooit weg zouden gaan. En, en hij kondigt dat eigenlijk in dat boek al aan. Dus ook een soort visionair gevoel van het deugt hier niet wat wij aan het doen zijn. Dus dat is ook een bewijs dat hij zijn tijd ver vooruit ja. was. Ja. En natuurlijk die enorme, geweldige psychologische uh, portretten... die hij schetst ja. in zijn boeken. Ik hoop dat wij in de tweede uur nog tijd hebben... om u daar uh, iets van uh, te laten horen. Uh, ik hoop dat u trouwens ook mee uh, wilt praten over Koperis. Misschien bent u uh, een fan. Dan kunt u uw favoriete boek noemen. Zeggen uh, waarom u dat zo mooi vindt of een kleine passage lezen die u onvergetelijk vindt... of u kunt gewoon een van mijn gasten een vraag stellen. Ik zou zeggen, doe het nou, want die kans krijgt u misschien nooit meer... in dit couperusjaar. U kunt bellen met 0800 1121 of twitteren, hashtag Kazeluna, Mede mag ook kazeluna.ncf.nl. Zometeen eventjes een kwartiertje de spinden van de NTR. Maar na ene zijn we dus bij u terug. En dan gaan we nog een heel uur verder over kopieren. Dus we hebben hier een hele stapel boeken liggen. Dus als u niet belt, dan gaan wij gewoon lekker hele mooie passages voorlezen. Tot zometeen. De hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen? Aflevering 24. Waar is Joop? Hm. Moet ik die brief uh, nee, nee, nee, Nee, dat komt morgen wel. Ga maar lekker naar huis. Dat zou jij ook eens moeten doen. Ja, ja, ja. Je bent net je vader. Tot morgen. Joop. Dit is het antwoordapparaat van Joop Aarts. Spreek uw naam, nummer en de aanleiding voor uw oproep in. Dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Joop? Ik, ik ben vrij en ik zou je graag zien. Vanavond. Vannacht. Informatie is een wapen. Laat dat van je horen. Een gevaarlijk wapen. Tot snel. Informatie moet je goed uitspelen. Anders keert het zich tegen je. Een echte chardonnay. Toen maar. Dat hadden wij in ieder geval goed gedaan. Ik heb gelukkig net op tijd gehoord dat je die koud. Dankzij de bewijzen van corruptie in Amsterdam. stonden Kortelingen en te zijn op een zijspoor. En was Armin weer van ons. Onze operatie was gered. Drink je wel eens wijn? Nee. En? Doe mij maar bier. Amsterdam is nu wel teruggefloten door het OM... maar heeft jouw informant Armin nog gewaarschuwd? Je weet hoe koppig die korteling is... en ik heb geen zin om straks alsnog op het nieuws te zien... dat Armin Stesh wordt leeggehaald. Armin is gewaarschuwd. Mooi. Maakt jouw informant nog interessanter voor Armin? Hij heeft niemand gewaarschuwd. Dat... Heb ik gedaan. Wat? Ben jij naar die lui toegegaan? Ik heb een stelletje criminelen verteld dat de politie een stash in de gaten hield. Ja. Maar het voelt... niet goed. Weet je wat niet goed is? Als Amsterdam die stash had opgerold. Dan was die doop een stelletje corrupte dealende agenten terechtgekomen. Maar toch... Nee, stel je voor wat dat voor de reputatie van de politie had betekend. Jij mag er heel trots op zijn wat je gedaan hebt. Hm. Ik geloof dat het jouw pieper is. Oh. Ja, kan ik even bellen? Oh... Dit is het antwoordapparaat van Joop Aertsen. Spreek uw naam, nummer en aanleiding voor uw oproep in. Dan ben ik u zo snel mogelijk terug. Ik blijf gewoon net zo lang lullen tot je antwoordapparaat helemaal vol staat. Ik vind dit niet kunnen. Je, je, dat je me niet eens terugbelt is belachelijk gewoon. Nee, je, je kan natuurlijk de liefde van je leven zijn tegengekomen. Of, of een grote negen met een droomlul. Dus best mogelijk allemaal. Maar laat het even weten, ja. Want ik voel me nou een beetje een zijkregen nicht. Um, en die die eigenlijk, is dat in? Oh, nee, nee, nee, nee. Met een potlood, kut. Want als je met een potlood werkt. Leg het er even uit als je wil. Nee, nou, zo hier als schets, dan kun je Dit is het antwoord op. Oh. Ja, ja, en de aanleiding voor Ja, ja, ja, ja, ja. Jij, jij zit natuurlijk op, op een grote lul in de mijnschacht. En dat had ik. Ik mis je. Is het ernstig? Kan ik nog iets doen? Nee, nee, geen probleem, nee. Ja, goed, tot morgen dan. Familie? Mijn zus. Je zus? Mijn zus, ja. Maar wat is er met je zus? Het uh, klonk ernstig. Ik wil het er niet over hebben. Oké, okay. goed. Schenk nog eens bij. Zeg... Koor is wat laatste hengelen. En ons. Je hebt hem toch niet verteld, hè? Natuurlijk niet. Maar uh, hij is rechercheur, hè? Misschien moeten we iets formeler met elkaar omgaan als hij erbij is. Goedemorgen, Aartsen en Versluisadvocaten. Ja, goedemorgen. Ik ben op zoek naar Joop Aartsen. Sorry, Trompenberg. William Trompenberg. Een vriend van hem. En collega. Ik heb hem al een paar dagen niet gezien en ik moet hem dringend spreken. Hij is vandaag niet op kantoor, helaas. Maar dat gebeurt wel vaker. Heeft u zijn mobiel al geprobeerd? Ja, daar reageert hij niet op. En op zijn privénummer ook niet. Dat is vreemd. Amsterdam was er blij mee, zeker? Dat ze van Armin af moeten blijven. Nou, ze spogen vuur... Wat mij verbaasde is dat ze meteen vermoeden dat het bij jullie vandaan moest komen. Gijs Korteling, dat is de ex-partner van Witsen. Ze hebben het niet zo op elkaar. Nou, daar zijn wij mooi klaar mee. Sorry, ik uh, ben wat laat. Met sorry bent u er niet, meneer Hofstra. Excuus, sorry. Ik, uh, dacht... ik ben op tijd en dat verwacht ik ook van jullie. Uh, uh, ja, uh, nou, uh, Witsen, uh, heb jij het uh, met jouw mannetje nog gehad over het stoppen met zijn eigen handel? Kut. Let op je taal. Oh, sorry, ik kon hem niet bereiken. Nou ja, zeg, dat kan echt niet. Jij moet zorgen dat jouw informant dag en nacht klaarstaat... om de zaken te regelen, zoals wij dat willen. Uh, ja, maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Hoezo niet? Hij verdient pakken met geld. Jij zorgt maar gewoon dat meneer bereikbaar is. Hij is onze informant. Jij runt hem alleen maar. Goed, goed, goed. Ik, ik uh, zorg dat het voor elkaar komt. Mm. Wanneer komt de volgende container? Morgen, dan staat hij bij de douane. Alles geregeld? Hé, hey Sterman, Ik ben terug. Ja, dat zie ik. Eerder dan ik dacht. Ik heb alles in Duitsland verkocht. Voor jou heb ik 20.000 mark. Duitsmark? Deutschmark? Deutschmark? <laughs> Serieus? Ja, kijk hier. Nee, Nee, nee, nee, niet hier. Straks, in de loods. Wat? Heb jij een nieuwe klus? We gaan een container halen. Ik, ik ben iemand kwijt. Kwijt? Uh, u komt aangifte doen van vermissing? Ja. Gaat dit om een kind? Uh, nee, een volwassene. Juist. En wat is uw relatie met de vermiste? Mijn relatie? Een vriend. Het gaat om een vriend van me. Hij is spoorloos. Hij komt niet meer op zijn werk. Ik, ik maak me zorgen. Dan zal ik eens kijken. Um, ja. Wat uh, was de naam van uw vriend? Joop Aartsen. Aartsen met één s? Ja. Oké. Okay, um, nee. Nee, geen meldingen. Niet. Um, hij is een advocaat. Ah. Hij gaat met grote sommen geld om en... Denkt u dat hij is betrokken bij een misdrijf? Ja, als slachtoffer. U kunt een formulier vermissing persoon invullen. Dat gaat aan de computer in. Spreek jij in contact bij de douane nog wel eens? Nou, waarom zou ik? We hebben geen problemen, toch? Hé! Hey, een nieuw gezicht? Ja, Surman is een nieuwe chauffeur onbekend bij het Amsterdamse korps? Daar ga ik van uit. Koffie? Het ziet eruit uit dat deze lading hier zonder problemen binnen is. Hoeveel is het? Dat hoor ik straks. Hoe doe je dat eigenlijk met dat sap? Kan je dat ergens kwijt? Geen probleem. Het gaat heel Europa door. Ik heb zitten denken. Als wij dat sap gratis leveren, moet er iemand flink winst maken. We leveren niet gratis. Wie gek? Ik zorg wel dat we uit de kosten komen. Kosten? Aan transport, opslag, koeling. Man, je wil niet weten wat voor administratie dat is. Toch moet er ergens winst worden gemaakt. Soms raak je aan iets dat groter is dan jezelf. Veel groter. Dit is het antwoordapparaat van je optels. Vaak heb je dat niet ga. eens in de gaten. Joop. Voor... Kut. Hallo, met Wil? Wil. Noemt mijn fiscalist zich opeens Wil? Armin. Ik verwachtte iemand anders. Verwachtingen zijn gevaarlijk, jongen. Kijk de Japanse zwaardvechter Musashi? Geen idee, Armin. En ik weet hij ook niet ondervraagt of ik... een leerling over mentale toestand voor een gevecht. Die leerling zegt, ik verwacht het onverwachte. Nou, wat denk je? Goed antwoord? <laughs> Geen idee. Die leerling kreeg een ram voor zijn kop. Musashi zei, verwacht niets. En hij gaf het advies daar eens diep over na te denken. Waarom bel je? sta voor je deur. We gaan een stukje wandelen. Ja, ik heb niks tegen wandelen, maar uh, hoezo? Maak je geest leeg. Verwacht niets. We gaan we vechten? Jij denkt nog steeds, jongen. Ja, ik ben geen boeddhist. We moeten het over Joop hebben. Joop? Weet je waar die is? Wat is jouw interesse in hem? Dat ligt op het persoonlijke vlak. Oh, werkelijk? Daar had ik nog nooit gedacht. Het leek me een beetje oud. Nou ja. Jij herinnert je International Storage? Uiteraard. Joop heeft jou niet alles verteld. Hij had tekenbevoegdheid. Maar waarom... Is heel simpel, ik was international stories geld geldschuldig. Anderhalve ton. Ja, dat weet ik. Maar, maar waarom wil je die rekening zo graag betalen? Wacht. Jij had een schuld. Maar zij ook. Ja, slimme jongen. Maar waarom heb je me dat niet meteen verteld? Omdat ik jou niet schuimbekkend op pad wilde sturen. Ik wilde dus ze lokken met anderhalve ton gratis geld. En wat is er gebeurd met Joop? Geen idee. Ik heb International Stories overgenomen. Ik heb de aandelen. Joop heeft getekend voor de overdracht en daarmee is de kous af. Wat moet jij met die firma? Mijn geld zit daarin. 7 miljoen, vriend. Die firma is verknoopt met andere firma's. Op de Bahama's, Malta, weet ik veel. Noem maar op. Een witwasconstructie. Dat is een hele kerstbom van bv'tjes. En nu ga jij voor mij. ...mijn geld uit die boom schudden. Zo? Voel je je gebruikt? Heb je hem laten gaan? Waarom niet? Ik val niet op mannen. Heb je enig idee waar hij is? Nee. Voor zover ik weet ging hij naar huis na het tekenen. En heb je nog iets van hem gehoord? Ik niet. Jij? Jij bent de laatste die Joop heeft gezien. Dat zeg jij. Dat zeg ik ja. Jij denkt nog steeds te veel na, jongen. Niet doen. Maak je geest leeg. Helemaal leeg. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Sanne den Hartog en Hajo Bruins. Regie, Chris Baajema...